Een arme vader had drie zoons, Hein, Jaap en Hans, die zoetjes aan op een leeftijd waren gekomen om een vak te gaan leren en zodoende in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Hein, de oudste van het drietal, wilde bij een meubelmaker in de leer gaan, Jaap bij een molenaar en Hans, de jongste, wou kleermaker worden. Ze namen afscheid van vader en al spoedig hadden zij een baas gevonden. Nadat Hein twee jaar bij een meubelmaker had gewerkt, sprak deze... Heijn, ik ben best over je te spreken en uh, je kent het vak nu voldoende om je brood ermee te verdienen. Het gaat je goed en als aandenken schenk ik je dit tafeltje. Heins gezicht betrok een beetje. Wat moest je nou met dat oude tafeltje aanvangen? Maar de meubelmaker die op Heijns gezicht kon lezen wat er in hem omging, sprak... Uh, het is een wonder tafeltje, jongen, en de bezitter hiervan zal nooit honger behoeven te leiden. Als u erop klopt en roept, tafeltje, dekje dan zal het onmiddellijk vol staan met de lekkerste spijzen. Dan probeer het maar eens. Hein deed dit en ja hoor, plots stond het tafeltje vol met etenswaren. Hein bedankte zijn leermeester hartelijk, en met het tafeltje op zijn rug toog hij huiswaarts. Het was een lange voetreis, en toen de avond begon te vallen, besloot hij in een herberg te overnachten. De waard, een echte nijdas, nee snoudde hem echter toe. Een bed kan je wel van me krijgen. Maar, maar, maar, maar ik heb geen zin om nou nog een tijd voor je klaar te maken. Dat hoeft ook niet. Voor eten kan ik zelf wel zorgen. Kijk maar. Tafeltje, dekje. De waard zette grote ogen op toen hij zag dat er ineens de lekkerste spijzen op het tafeltje verschenen. Jongen. Zo'n tafeltje moest ik ook hebben, dan hoefde ik nooit meer te koken. Na gegeten te hebben, zette Hein het tafeltje naast zijn bed, en doodvermoeid dook hij onder de bol. Maar s'nachts, toen Hein sliep, sloop de waard naar de kamer van Hein en rouwde stilletjes het tafeltje om voor een ander, dat er veel op leek. De volgende morgen trok hein welgemoed en niets vermoedende met het tafeltje huiswaarts, waar hij door zijn vader werd omhelst. Welkom thuis, jongen. Kijk eens wat ik voor je meegenomen heb, vader. Een wondertafel, waardoor je nooit meer honger behoeft te lijden. Let maar eens op. Tafeltje, dekje. Tafeltje, dekje. Tafeltje, dekje. Maar hoe... Hij ook klopte en wat hij ook riep. Zelfs geen kruimpje brood verscheen er op het tafeltje. Ach, jongen, je hebt je natuurlijk maar wat wijs laten maken. Verdien maar liever de kost met je handen. Diep teleurgesteld volgde Hein de raad van zijn vader op. En zoals het Hein verging, verging het ook Jaap. De molenaar was erg tevreden over hem en schonk hem bij afscheid nemen een ezeltje. Ook Jaaps gezicht betrok een beetje. Erg vriendelijk, baas. Maar wat moet ik met dat magere beestje aanvangen? Het zou alleen maar geld kosten aan voer. Nee, jongen. Dat diertje geeft jou geld. Het is namelijk een wonderezel. Want zodra je hem op zijn rug klopt en roept... Ezeltje, strek je. Dan niest hij. Er rollen er tegelijkertijd een aantal goudstukken uit zijn bek. Kijk maar. Ezeltje, strek je. Nee maar, dat is geweldig. Ik dank u hartelijk. Ze namen afscheid en Jaap sprong op de rug van het ezeltje. En tegen de avond klopte hij aan de deur van dezelfde herberg waar ook hij een overnacht had. Het spijt me, maar ik heb geen plaats meer. Ik, ik zit al vol met gasten. En als ik u nou eens tien goudstukken geef voor één logies?" Tien goudstukken? Bezit je dan zoveel geld? Zoveel als u maar hebben wil. En als u me niet gelooft. Ezeltje, strekken. <tus> Alsjeblieft, raap ze maar op, ze zijn voor u. Nee, maar, dat is een prachtige. ezel. Ik kom er maar gauw in, jonge man. Je mag in mijn bed slapen en je ezeltje krijgt het beste plaatsje in de stal. Maar toen Jaap sliep, sloop de onbetrouwbare de nachts naar de stal en verwisselde Jaap's ezel voor een ander. Niets vermoedend reed Jaap de volgende morgen huiswaarts. Maar ook hem wachtte een grote teleurstelling. Want hoe hard hij ook riep, ezeltje, strekje. Zelfs geen stuivertje rolderde uit het bek van het dier. Ach, jongen, je hebt je even als je broer natuurlijk beet laten nemen. Afijn, bedenk maar dat een mens door schaden en schande wijs wordt. Maar Hein en Jaap vertrouwden het zaakje niet en zij begonnen de waard van te verdenken, het tafeltje en de ezel omgeruild te hebben. Ze schreven Hans een uitvoerige brief en vroegen hem in die herberg in hoogte te gaan nemen. Hans liet de brief aan zijn baas de kleermaker lezen, die over zijn leerling bijzonder tevreden was, en bij het afscheid nemen sprak deze, Hans, hier heb ik een nuttig geschenk voor je. In deze zaak zit een dikke knuppel, en zodra je roept, knuppel uit de zak, ranselt het ding iedereen, die jou wil bestelen of kwaad wil doen. Zodra de knuppel zijn plicht gedaan heeft, behoef je alleen maar te zeggen, knuppel in de zak, en hij gehoorzaamt je, ga hiermee nou maar eens naar die herberg. Hans bedankte zijn baas en vertrok naar de herberg, waar ook zijn broers overnacht hadden. Begeerig keek de waard naar de zak die Hans op zijn rug had. Je kunt hier wel overnachten, hè? Maar, maar, maar vertel me eerst eens wat je daar in die zak hebt. Maar Hans, slim als hij was, antwoordde... Dat is een geheim. Maar ik wil u wel zeggen dat de inhoud voor mij van heel veel waarde is. En daarom leg ik die zak s'nachts altijd onder mijn hoofdkussen. Daar heb je gelijk in, jongen. Wel Welterusten dan. Maar Hans deed geen oog dicht en hield zich slapende, omdat hij de waard niet vertrouwde. En ja hoor, een paar uur later zag hij de waard zijn kamer binnensluipen. Maar juist toen de waard zijn hand uitstak om de zak te bemachtigen, riep Hans... Knuppel, uit de zak! En daar begon de knuppel op de waard zijn rug te ranselen, dat de man kermde van pijn. Au, au. Knuppel, dat toch op? Oh, oh, oh. de nu voordat je herkent dat je die wondertafel en dat ezeltje van mijn broers gestolen. Hebt. Oh! Oh! Ja, ja, ja, ja, dat heb ik oh, ja. oh, mijn rug! Ik zal je alles teruggeven als je die knuppel maar. Oh! Knuppel in de zak. Zo. En nu geef je me onmiddellijk die gestolen spullen. Van uh, alles? Ja, ja, ja, ja. ja. Kom maar mee. In de gelachkamer staat de tafel en in de stal het ezeltje. Hans liet zich echter niet nemen, Nam eerst de proef op de som en hij was pas overtuigd toen het ezeltje goudstukken nieste. En het tafeltje de lekkerste spijzen tevoorschijn toverde. In alle vroegte reed hij de volgende dag huiswaarts, met het tafeltje op zijn rug en de zak met de knuppel stevig in zijn hand. Van verre riep hij al. en ja, ik heb jullie spullen weer. Ik heb ze. Wat waren zijn broers blij dat ze hun gestolen spulletjes weer terug hadden. En wat stond vader te kijken toen het ezeltje werkelijk goud nieste en op het tafeltje het allerlekkerste eten tevoorschijn kwam. Elke dag klonk het uit de monden van Hein en Jaap. Tafeltje, dekje, ezeltje, strijkje!" Terwijl Hans nooit ging slapen zonder de knuppel onder zijn hoofdkussen.